2 Uur, het NOS-journaal, Dick ter Hark. Staatssecretaris Bleker houdt vast aan zijn plan... om de Wiegepolder in Zeeland niet onder water te zetten. In Brussel had Bleker overleg met de eurocommissaris van Milieu. Nederland en België hadden afgesproken dat de polder onder water wordt gezet... om de natuur te compenseren die verloren is gegaan... bij de verdieping van de Westerschelde. Nederland wil de polder bij nader inzien toch behouden... want anders gaat landbouwgrond verloren. De Europese Commissie vindt het alternatieve plan van Nederland voor natuurcompensatie onvoldoende en overweegt een gerechtelijke procedure tegen Nederland.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 Er moet meer geld naar onderhoud van het spoor. Dat is de belangrijkste conclusie van een parlementaire commissie. Het kabinet moet stoppen met het beleid dat geld dat bestemd is... voor spooronderhoud naar de aanleg van wegen gaat... zegt de commissie onder leiding van het PvdA-kamerlid Adje Kuiken. Uh, er rijst een beeld op dat er nu een wissel op de toekomst wordt getrokken... als het gaat om het spoor, omdat er geen regie is... onvoldoende samenhang, onderhoudsbudgetten uh, die verdwijnen. En daarmee komt de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor in het geding. De commissie heeft kritiek op vvd is geschuld van Hagen. Ze informeert de Kamer onvoldoende over de spoorbudgetten en een lange termijnvisie ontbreekt, concludeert de commissie. In Rotterdam is een man aangehouden die vorig jaar vervalse toegangskaarten voor het muziekfestival Lowlands verkocht. De man van 31 kaartjes voor de Lowlands-editie van 2011 aan via internet. Voor de verkoop van de kaartjes sprak hij met de slachtoffers op af op NS-stations. Het was moeilijk om de man te traceren omdat hij niet zijn eigen internetverbinding gebruikte. En daarbuiten maakte hij gebruik van niet beveiligde draadloze netwerken van, van buren, maar ook van, van anderen. Hè. Gewoon zoeken naar netwerken waarop hij de advertenties plaatst. Ja, dan kom je bij IP-adressen uit van mensen die, die niets vermoedend zijn. En dus is het lastig om, om bij, de, bij deze meneer uit te komen uiteindelijk. Het weer dan nog bewolkt in het westen af en toe zon bij een temperatuur van 7 graden. Vanavond en vannacht vanuit het noorden regen. Morgen zwaar bewolkt en soms wat motregen. Het wordt dan een graad of 8.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 Het lijkt de plaag van de moderne popmuziek... poliepen op de stembanden die ervoor zorgen dat je niet meer kunt zingen. Jan Smit had het en Frans Bauer en nu ook Ben Saunders. Zangeres Mathilde Santing weet hoe het komt en heeft ook de oplossing. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je. Zelf ooit stembandproblemen gehad? Um, nou, niet echt. Ik heb nog nooit een concert afgezegd in 30 jaar. En daarom weet u ook hoe je het kan voorkomen. Absoluut. Vandaag kondigde de nieuwe PvdA-voorzitter Spekman aan dat hij de partij nieuw links eland wil brengen. En hij zorgde voor onrust in de PvdA. Eén partijgenoot heeft er in ieder geval geen boodschap meer aan, want hij haakt vandaag definitief af. Dat is Jan Markerink. Hij stapt op als voorzitter van een Rotterdamse deelraad en is teleurgesteld in de politiek. Meneer Markerink, ja, onrust in de partij. Er is ook alweer gereageerd door Frans Timmermans, die het weer niet eens was met dit... Uh, interview vandaag. Uh, wat denkt u als u dat leest? Nou, dat het niet mijn bedoeling was om onrust te stoken. Maar het ik denk was niet, ook niet uw schuld. Ik, nee, ik denk nee. niet dat ik het veroorzaakt heb. Nee. Nee. Maar gaat het over waar u, waar, om de reden waarom u ook opstapt? Nou ja, blijkbaar zijn er heel veel mensen die zich zorgen maken over de koers van de partij. Uh, ook Cohen en Spekman. En wat in ieder geval duidelijk is, is dat uh, de visie over hoe we nou vooruit moeten... en wat we moeten gaan doen met elkaar uh, ontbreekt. En dat we veel achterom kijken, veel ons laten leiden door de waan van de dag... maar te weinig doen om te kijken van wat we nou moeten gaan doen in de toekomst. Overleden schilders bereiken na hun dood vaak pas de toppen van hun roem. Voor zangers en zangeressen is dat zeldzaam. Maar Eva Cassidy is een uitzondering. Na haar dood in 1996 verkocht ze meer cd's dan tijdens haar leven. Muziekjournalist Johan Bakker raakte ook in de ban van deze betoverende stem. me when the west wind Welkom Johan Bakker, van jouw hand verschijnt deze week een biografie van Eva Cassidy in het Engels. Dus het is het een wereldwijde uitgave? Dat kan je wel zeggen, ja. Het verschijnt van, uh, van Londen tot Tokio tot New York. En dan in een oplage van? Een hoge oplage, ik weet de exacte aantallen niet. Maar... Maar dat wil ik toch ongeveer even weten. Is dat honderdduizenden? Nee, ik weet, ik weet het getal niet exact. Dat zou ik echt moeten navragen volgende week. Er uh, was in de aanloop naar de lancering uh, circuleerden er getallen. Van, maar, van duizenden. Duizenden, oh. Maar, Valt een beetje tegen. maar toen, toen het dichterbij kwam, werd mij bevestigd. Uh, de aantallen gaan omhoog. Psycholoog Steven Pont laat straks zijn licht schijnen over de criminele jongeren die een enkel bandje krijgen. En hij betwijfeld of het zin heeft om zoveel geld en aandacht te investeren in kansloze jonge boefjes. Dichter bij de dag is vandaag Casper Peters. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken. Zijn gedicht hoort u tegen drie uur. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons gehad, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Jan Markering, u werd gezien als een van de grote politieke talenten binnen de partij. Maar dat is voorbij, want u stapt op als ja. voorzitter van een de deelraad in Rotterdam. Wat is er aan de hand? Nou ja, er is niet zo heel veel aan de hand. Ik, om te beginnen heb ik een hele leuke nieuwe baan gekregen. En, uh, dus dat is één reden. Uh, maar daar ga je pas naar kijken op het moment uh, dat je open staat om iets nieuws te gaan doen. En die uh, tijd was er wel. Ik ben uh, zes jaar lang in Rotterdam hard bezig geweest om te kijken hoe het uh, anders kan en hoe het beter kan. En uh, ik uh, constateer dat daar uh, nou in ieder geval voor mij te weinig ruimte voor is. Oh ja. U heeft dat zes jaar lang gedaan. Wat was u daarvoor? Ik was daarvoor manager bedrijfsprocessen en kwaliteit bij een hele grote uitzendorganisatie. En wat wordt u nu? Ik word nu directeur van een bedrijf dat heet Zet. En dat, die maken uh, woningen uh, die uh, ervoor zorgen dat je geen energie meer verbruikt. Oké, okay. dus dat is een duurzaam product als het goed Dat is, is bijzonder duurzaam, ja. Oh, ja. Dus u zat in het bedrijfsleven, ging naar de politiek en gaat weer terug naar het bedrijfsleven. Klopt, ja. Maar wel gedesillusioneerd. Nou ja, kijk, wat je hoopt is dat je uh, met dezelfde uh, manier waarop er in het bedrijfsleven gewerkt wordt... als het gaat om zwoeng uh, uh, en uh, uh, interesse in wat er allemaal gebeurt, dat gaat doen. En uh, dat kan ook, dat kan zeker als je het op het lokaal niveau doet zoals ik uh, in Overschie gedaan heb. Maar wat je wel merkt is dat als je dan verder gaat kijken dan dat spectrum... dat het dan heel erg lastig wordt. En dat het ontbreken van die visie dan wel heel erg uh, presidenten uh, naar nee. voren komt Want zijn het zes verloren jaren geweest? Nee, helemaal niet. We hebben wijs veel goede dingen gedaan. Uh, ik denk dat we in Overschie uh, goed bezig zijn geweest. Ik denk dat we, Waar uh, bent u het meest trots op? Ik ben het meest trots op dat we het uh, sporten voor alle schoolgaande kinderen... tot en met 18 jaar gratis hebben gemaakt. In Overschie, Overschie mogen alle kinderen gratis sporten? Ja, klopt. En waarom bent u daar zo trots op? Omdat dat iets is, denk ik, waar iedereen plezier van heeft... en het een heleboel problemen oplost. Wij kwamen erachter dat we 100.000 euro uitgaven... aan een groepje van 12 overlastgevende jongeren. En voor die 100.000 euro laat je duizend kinderen... een jaar lang gratis lid worden van de sportvereniging. Oh ja. dus als en zijn hebt... die overlastgevende jongeren daarmee ook weg? Nou, Je maakt ook afspraken met politie en justitie. Dus je zegt als jongeren of ouderen ook bewust gedrag vertonen... wat je niet wil als samenleving, dan moet je daar wat aan doen. Maar daar hebben we hele goede instituten voor. Daar hebben we Jeugdgevangenissen, nou ja, politie, OM, daar hebben we van alles voor. Enkel bandjes. Enkel bandjes, ja, hartstikke goed. Nee, daar ben ik geen voorstander van. Oh, ja, en ik ben juist, Nee, ik ben van de verleiding van het positieve. Hè. We moeten kijken hoe we uh, de jeugd en iedereen weer aan de gang krijgen om de goede dingen te doen. En zet daarop in en ga die dingen doen met elkaar. Ja. Um... Dat doet een enkel bandje trouwens ook. Hoor. Oh, maar kijk, Steven. Jij ja, neemt ook ja. vast een voorschot op wat er gaat gebeuren. Heeft u veel verzet ontmoet bij de dingen die u deed? Nou ja, wel. Ja, vooral als het gaat om uh, uh, containerbegrippen. Hè. Dus, uh, de, wij, he, heb, ik heb het sporten gratis gemaakt. En uh, dan is het eerste wat mensen zeggen: is gratis bestaat niet. En, uh, nou, ja, wat tot, feitelijk waar is. Ja, tuurlijk. Je, je betaalt alleen vanuit een ander potje. Uh, uh, niets is gratis. Uh, alleen de vraag is: waar leg je de rekening neer voor hetgeen wat er gebeurt? En uh, uh, ik denk dat we hebben laten zien dat door een aantal uh, dingen op een andere manier te doen en uh, uh, te zeggen van. Nou ja, wat ik zei, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus je moet gaan kijken naar nieuwe manieren om ja. oude problemen op. Te en dat heeft u geprobeerd, maar daarbij ontmoet u uh, geen medewerking van uw partijgenoten. Nou ja, in ieder geval on onvoldoende uh, medewerking van die, van die partijgenoten. Kijk, ik heb natuurlijk uh, kunnen doen wat ik deed binnen Overschiet. Dat was helemaal niet een uh, probleem. Maar als je nu gaat kijken naar de problemen die in de stad zijn en overigens in het, uh, heel het land. Uh, wat u graag waren. wilde om zich met die problemen te gaan bemoeien? Ja, nou ja, in ieder geval ik was het niet eens met de koers die uitgezet werd in, uh, in uh, Rotterdam. Als het gaat om de bezuinigingen die daar uh, uh, plaatsvinden. En ik denk dat we uh, moeten kijken hoe we dat op een andere manier kunnen doen. En voor die andere manier is er weinig uh, ruimte. Ja, want ze dachten natuurlijk, ja, die man die uit het stad laat met vlekken. even wij zijn hier bezig. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en was, was dat echt de echte houding? Nou ja, dat is wel een beetje zoals het overkomt. Dus, uh, uh, uh, het is, je gaat er niet over, je hebt er niks mee te maken en, uh, uh, en wij knappen dat wel op. Maar het is een beetje logisch, toch? Op zich, hartstikke... Als jij zegt met u zou bemoeien, zou je misschien hetzelfde zeggen. Dat hangt er vanaf. Uh, ik denk dat je ieder idee moet beoordelen op uh, uh, uh, merites. En als het blijkt dat het een goed idee is, dan moet je ermee aan de gang gaan. Ja. En ik zeg helemaal niet dat alle ideeën die ik heb goede ideeën zijn, maar ik wil er in ieder geval over praten met elkaar. En dat lukte niet. En ik merk dat dat debat daarover dat, dat ver te zoeken is. Bent u heel eigenwijs? Een beetje mo moeilijk in de omgang misschien? Nou, moeilijk in de omgang denk ik niet. Ik uh, kan uh, Goed luisteren en ook wel praten. <laughs> <laughs> maar, maar, nee, maar ik denk... bedoel, van, hoe brengt u uw idee op een beetje open manier? Of zo van dit is het en uh, zo. Hier moet nee, maar je doen. nee, nee, nee, juist niet. Ik denk wel dat je, dat je af en toe de knuppel in het hoed ook uh, moet gooien. Ik, weet je, ik, heb, ik heb gezegd um, uh, dat. De, de, een soort van slogan die zegt... iedereen dacht dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat niet wist. En ik wilde degene zijn die het niet wist. Dus ik zei, leg nou steeds aan mij uit... waarom dan die dingen niet kunnen, die we roepen. En dan zeggen mensen, ja, die komen met honderden manieren uh, en ideeën... waarom iets niet kan lukken. Maar als je die af gaat pellen, je gaat kijken naar wat er wel kan... dan kan er zo verschrikkelijk veel. Hm. En we doen zo weinig. Hm. Ja, en maar Ik las gisteren een interview met u in de Volkskrant. Ja. Daarin schetste u ook echt een beeld van een partij die daar geen zin in had... en niet wilde en die u tegenwerkte? Ja, wij kiezen, wij kiezen consequent oude manieren om nieuwe problemen op te lossen. Dat was het voorbeeld dat ik gaf van die transistorradio. Wij draaien aan de knoppen van een oude transistorradio. Terwijl, terwijl mensen op... al met een iPad thuis zitten. Juist, precies. En, en ik wil dus niet een beeld schetsen van dingen die er nog niet zijn... maar er zijn gewoon concreet andere dingen die we al kunnen doen om het te doen. Maar wanneer liep u daar tegenaan? Aan? Nou, het, eigenlijk het hardste afgelopen oktober... Uh, toen we in de opmaat waren naar de begrotingsbehandelingen uh, toen hadden we de website uh, we beter.nl geopend. En daar hadden we iedere dag... Deden we daar een. de alternatief... analogie van het boekje van Wouter Bos, dit land kan zoveel beter? Het land kan zoveel ja. beter. Daardoor was er in Rotterdam van alles gebeurd met uh, we kunnen zoveel beter. En uh, zijn we die website begonnen. En hebben we gezegd, luister, we doen iedere dag doen we een alternatief bezuinigingsvoorstel. En dat liep op tot, nou ja, miljarden die bezuinigd konden worden. Want jullie zitten in de oppositie daar? Nee, we zitten in de coalitie. Maar van waar dan die alternatieven? Nou, de, omdat er uh, vanuit de, de, de deelgemeente bestuurders, zal ik maar zeggen, die daar uh, zitten. Uh, niet één op één met uh, Die bedachte alternatieven? Ja. Voor, de, voor de eigen Partij van Arbeid. Voor de eigen Partij van de ja, de arbeid. Ja, dat de is de... natuurlijk gevoelig. Dat moet je stiekem doen achter de schermen. Ja, enzo. dus dat probeer je eerst stiekem achter de schermen. En, en dan, dan klop je daar aan. En als dat niet lukt, dan klop je wat harder aan op een leden. Dan moet het maar zo. En als het dan nog niet lukt, dan zeg je, nou, hier heeft u mijn ideeën en doet u ermee wat u ermee doen wil. Maar dan heeft u daar zes jaar gewerkt en de ja. laatste drie maanden dacht u het gaat niet meer. Nou ja, dat was voor mij wel zeg maar de druppel. Ik ik dacht, als we op die manier met elkaar omgaan binnen een partij... en we zien wel dat die problemen zich alsmaar opstapelen... dan moet je je afvragen wat je aan het doen bent. Maar met mensen die zich in drie maanden laten desillusioneren... dan wil je de oorlog niet mee. Je moet gewoon knokken. Dat doen we ook, alleen de vraag is de plek waar je gaat knokken. En ik moet verantwoording nemen voor hetgeen wat we met elkaar aan het doen zijn. En dat wil ik best doen binnen dat overschrijven En ik wil ook verantwoording nemen voor dingen... waar ik op een andere manier invloed op uit kan oefenen. Maar op het moment dat je constateert dat je geen invloed hebt... dan moet je je afvragen of je daarvoor wel Verantwoording alleen. Nou, keer. of je gaat proberen invloed te krijgen. Ja, dat, dat... Politiek is ook hard. Je moet een beetje knokken en niet, ze luisteren niet in één keer. Nee, nee, nee Moet je nee, dat vechten. Is, dat is waar, ze luisteren niet in één keer, maar het gaat wel om de resultaten die je met elkaar boekt. En als je in een, in een omgeving zit waar het vaak niet meer gaat om de resultaten, maar gaat om de weg er naartoe, ja. dan wordt het wat lastiger. Ik heb, ik heb wel eens gezegd van het gaat in Rotterdam, uh, of daar zou het moeten gaan. Uh, niet om het spel, maar wel om de knikkers. Ja. En het gaat te veel over het spel en te weinig over de knikkers. Maar snapt u mijn gevoel? Ik las dat interview, en toen dacht ik van deze man die wil gewoon dat ze naar hem luisteren. En als ze dat niet doen, nou dan ga ik weg. Ja, dat zou zo zijn geweest als ik uh, drie maanden na mijn uh, aankomst vertrokken was. Maar ik, ben, ik zit al zes jaar. Ja, en in de, daar was u de basis. Daar kregen we voor elkaar wat u wilde. Nee, maar ik, ik heb zes jaar geopereerd in Rotterdam. Ik heb die zes jaar geopereerd in de deelgemeente Overschie. En ik heb gezien wat daar, wat daar kan. En bovendien zijn de tijden binnen Rotterdam ook wel veranderd. Kijk, het geld klotste tegen de kaders aan uh, in Rotterdam. Je kon alles doen wat je maar wilde. En daardoor komen die. Ik om komen, komen ook wat minder prikkelend naar boven. Ja, te, en mijn... nu komt dat wel aan het licht. Nou ja, nu moeten er scherpe keuzes gemaakt worden over hoe we verder willen in die stad. En dat blijkt uh, bijzonder ingewikkeld te zijn. Daar blijkt enorm gesneden te moeten worden in alle voorzieningen die daar zijn. En de keuzes die je daarin maakt zijn al heel erg belangrijk. Waar ja. ik van schrok is dat u zei: de mensen in het bedrijfsleven zijn veel beter dan de mensen die ik in de politiek beter kom, ja, tegenkom. Eigenlijk wel, ja. Is dat echt zo, ja? Nou ja, kijk, wat je ziet is: op het moment dat ik bij mijn bedrijf begin, dan zeggen ze: joh, luister eens, wij willen, uh, in heel de wereld willen wij woningen gaan bouwen. En die woningen moeten ervoor gaan zorgen dat uh, er geen energiegebruik meer wordt... en dat, er, dat de kolencentrales dichtgaan en dat er geen kerncentrales meer zijn. En die, weten, en die weten ook hoe ze dat gaan doen. En vervolgens gaan we dat met z'n allen uh, gaan we dat uitvoeren en gaan we aan de gang. En die kunnen dat met, met visie en met passie kunnen ze dat vertellen. Op het moment dat ik aan u vraag waar de Partij van de Arbeid voor staat... we maken hier een rondje door uh, het gebouw heen... dan krijgen we een heleboel verschillende visies over wat er gebeurt. En ik denk dat die focus op waar je heen wil en wat je wil gaan doen... in heel de stad, niet alleen in mijn partij, maar ook in andere partijen... en in het, in het, in het geheel, dat die... Ontbreekt. En dat daardoor mensen heel hard aan het werk zijn, dat gebeurt. En dat gaat ook hartstikke goed. Ze zijn niet lui, maar de politici van vandaag. U wilt focus en aan de andere kant begint u een soort uh, piratenwebsite... met allerlei ideeën die tegen die focus ingaan. Ja, als er, dus... fo er focus zou zijn geweest, dan was dat niet nodig geweest. Alleen die is er niet. Dus ja, maar... je, nogmaals die visie ontbreekt, die visie op de stad. Ja, ja. Maar elke dag een nieuw bezuinigingsplan... Ja. Dat is toch ook een beetje dwarrelig of niet? Dat is er niet van nou we gaan die kant op. Nee, maar wat wij, het enige wat wij toen hebben geprobeerd te doen is alternatieve voorstellen voor de dingen die er gekozen werden. Want wij vonden de keuzes die gemaakt werden, die vonden we niet goed. En toen hebben we gezegd van als u dan zegt hé, we willen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid, dat was wat werd gezegd, u wilt niet bezuinigen. Toen zeiden we nou wij willen best wel bezuinigen, maar we willen dan andere dingen kiezen dan dat u gekozen heeft. En uh, die hebben we iedere keer duidelijk geprobeerd. Ja. U bent niet de eerste partij van de arbeider in Rotterdam die het beltje er beneden gehoord. Laten we even luisteren naar drie partijgenoten van u die u voorgingen. Nou, de strategie tot nu toe van de progressieve partij is niet effectief geweest. Hm. De grote kritiek was dat uh, de achterban niet gehoord was en dat er geen ruimte was tot, uh, met, uh, tot discussie met de fractieleden. Er zijn twee bijeenkomsten geweest waar met de achterban gesproken is. Maar later zei de voorzitter van de Partij van de Arbeid, mevrouw Ploemen, dat die waren om uh, het standpunt van de Partij van de Arbeid nog eens uit te leggen. Ik denk dat ze wat feller, wat, wat gemener en ook wat, wat activistischer moeten gaan opereren. Breed in de samenleving. Ja, worden dan onder andere de stemmen van Robert Baruch en Dominique Schreyer... die eerder opstapten uit teleurstelling. Allebei denk ik net als u kritisch en onorthodox. Is daar gewoon te weinig ruimte voor in uw partij? Nu wel. Ja, ja. Het, de mensen zijn bang en uh, laten zich daar ook uh, door gijzelen, zal ik maar zeggen. Maar u noemde geen namen gisteren in het interview. Nee, het is, gaat... het, is het Peter van Heems, want die is daar de baas, toch bij jullie? Nee, nee Peter van Heems, die was ooit de baas. Dat uh, gaat snel. De koning is dood, levert de koning. Maar wie is de fractievoorzitter dan nu? We hebben nu Richard Moti is nu de fractievoorzitter. Dus dat... die zou die ruimte moeten scheppen dan? Ja. Ja, ja, maar die uh, zijn uh, heel druk bezig met hun eigen dingen... en uh, uh, willen daar niet uh, platforms bieden voor anderen om uh, dingen te doen. Nee. Nou, dat is zonde, want je moet juist moet je met elkaar moet je gaan kijken hoe je dat kan doen. Zo'n zo partij, zeker een grote partij als de Partij van de Arbeid... is niet een partij van eindselgangers, maar die moet het met elkaar ja. gaan doen. We hebben geprobeerd een reactie te krijgen van uh, voorzitter Spekman... maar die was vermoedelijk druk met andere dingen, of die wilde in ieder geval niet. Uh, aan de telefoon is wel politicoloog André Krauwel, zelf Partij van de Arbeid. Goedemiddag, meneer Krauwel. Nou, ik ben uh, voornamelijk politicoloog aan de Vrij Universiteit... Ja, maar ook lid, toch? Die betalen wij, hoor. Oh, die betalen u. Nou goed, houden we het daarop. Ik betaal de Partij van de Arbeid, uh, mijn lidmaatschap. Dat is het enige. <laughs> ja. okay, en, vervol en, vervolgens en vervolgens wordt het heel boos als je wat kritiek levert. Dat is wel zo. Daar heeft die meneer God. gewoon helemaal gelijk. in. Maar daar bellen wij u wel voor. Doe dat dus. Wat, ja. wat zegt het vertrek van Jan Markering? En ik vind het ook niet erg om, om kritiek te leveren. Nou ja, kijk, je ziet hier inderdaad uh, wat er in de Partij van de Arbeid uh, enorm aan het uh, knellen is. Is dat uh, men eigenlijk nog geen goed antwoord heeft gevonden uh, op de, ja, de nieuwe problemen. En men uh, probeert uh, nog steeds eigenlijk een sociaal democratisch antwoord te vinden op het immigratievraagstuk, op de nieuwe crisis. Uh, je ziet dat de regering ja, eigenlijk met de rechtse de, de de, de regering meegaat naar allerlei bezuinigingsvoorstellen en Europese herstructurering, omdat men eigenlijk geen eigen standige positie en visie heeft op de toekomst. En dat merk je op het lokaal niveau natuurlijk nog veel, nog veel uh, sterker. Uh, uh, en ik. Ja, ja je hoort hier gewoon ook de, de frustratie van, uh, van een partij van arbeid lid die dan iets anders wil en dat niet voor elkaar krijgt. Uh, de, ja, de partij is, staat gewoon uh, vaak niet open voor uh, nieuwe initiatieven. Dat is gewoon een heel groot probleem. Dat is trouwens niet alleen het probleem van de partij van ja, dat arbeid Dat vroeg is me de af. Is het... grote maar is, is, het wel... een groot probleem. is het wel specifiek ook? Voor... Het is bij alle partijen, maar speelt het bij de arbeid nog net iets meer of niet? Nou, en, uh, ik denk dat het ook met name een, een Rotterdams probleem is. In Rotterdam heb je natuurlijk te maken met een politieke partij die veel te dominant is geweest, heel arrogant dominant is geweest daar uh, uh, en dat geleden. een tijdje absolute meerderheid heeft gehad en heel de, de leiding daar is veel minder in staat om. Uh, om te gaan met interne kritiek en, uh, en de diversiteit. En dan wil heel erg graag, uh, uh, nou ja, zeg maar, alle neuzen één kant op. Ja, maar het speelt, en, ook uh, landelijk, het speelt ook landelijk, toch? Als je dat interview in Trouw leest vandaag van uh, Cohen en Spekman... en de de reactie van Frans Timmermans daarop ziet... dan lijkt dat er wel een beetje op. Ze weten niet welke kans op moeten. Nou ja, kijk, kijk als, je, als je heel zeker weet wat je nieuwe richting is... als je precies weet wat je wilt en je hebt ook goed verhalen mensen met je, dan ben je niet bang voor kritiek, want dan heb je goede argumenten. En je ziet altijd als mensen eigenlijk het ook zelf niet weten, dat ze dan maar de, de boodschappen van het slecht nieuws gaan besje, mm. In plaats van een goed antwoord geven. En dat is toch uh, uh, heel duidelijk wat er aan de hand is. Met, okay. uh, men is dan in de Partij van de Arbeid al jarenlang op zoek, uh, dat is in het rapport Fremen waar ik zelf een mens gewerkt al het uh, geval geweest. Op zoek naar nieuwe antwoorden voor de nieuwe problemen. Met, uh, uh, vanuit het oude gedachtegoed. En dat is er gewoon. Nog steeds Nee, ze kunnen die drinken. antwoorden niet vinden. Goed, uh, André Kouw, hartelijk dank. Ik kan u melden dat uh, Jan Manker, ik behoorlijk te glunderen... terwijl ik, u aan het woord was. Ik denk dat u... Bent u het er helemaal mee eens? Ja, dit klopt wel. Ja. Dit is een, een beeld uh, wat uh, helaas heel herkenbaar is. En, en zien we dat ook landelijk terug, wat u betreft? Ik denk dat je dat overal ziet. Ik denk dat, uh, dat je uh, een, een partij hebt... Uh, uh, die erg zoekend is naar de koers die uh, gevaren moet worden... en dat we uh, onvoldoende mensen aan het roer zetten... die daar uh, leiding aan kunnen geven. Ja, maar dan moet u toch blijven? Dan moet u toch niet weggaan? Dan is het toch juist nodig om die partij van binnenuit te veranderen? Ja, maar je kan alleen maar blijven. Kijk, luister, ik zeg niet dat die partij niet goed wijs is. Ik zeg alleen dat ik niet bij die partij pas. Ik ben niet de norm. Zegt u ook lidmaatschap op? Nou ja, ik denk niet dat het heel veel indruk maakt als ik met mijn lidmaatschap begin te wapperen. Maar dan heb ik echt niks meer te zeggen. Gaat u het wel doen? Nee, blijf Dat weet ik niet. Maar stel dat ze u terugvragen, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamerlijst. Nee, dat doe ik sowieso niet. Nee, nee, nee. Maar iemand moet het toch veranderen dan? Ja, dat is wel waar. Maar je moet allemaal doen waar je goed in bent. En ik denk niet dat ik goed ben als woordvoerder. Uh, uh, zebra, paden of... Uh, uh, Wie dat soort moet dingen. het doen? Ziet u een... iemand waarvan u zegt... ...hij zou het moeten doen? Nou ja, je, uh, je, uh, je hoopt het allemaal... Weet je, je hoopt dat ik, ik, ...ik zie ze nog niet staan... Dus ...er zijn een heleboel mensen die het zouden kunnen doen... ...alleen de vraag wordt of ze de bindende factor hebben... ...of zij wel degene zijn die al die mensen ...maar noem er eens drie zingen. dat we een beeld hebben? Drie vind ik vrij veel. Twee? Uh, Eén? Uh, ja. Dat klinkt wel heel bekend voor. Ik denk dat uh, uh, Diederik Samson iemand zou kunnen zijn die, uh, die dat zou kunnen doen. Ik, uh, we hebben ascher zitten in uh, Amsterdam. Weet je? Dat zijn allemaal mensen die kunnen. Maar misschien dat er ook nieuwe mensen zijn. Die met nieuwe elanden, met nieuwe ideeën. En weet je, toen Wouter Bos ooit opstond, toen kende niemand Wouter Bos. En uh, uh, een paar jaar later stonden we op uh, 72 zetels in de peilingen. Peiling, peiling, ja. ja, precies, ja. U herkent het vast, u hoort op de radio een liedje dat je zo bij de kladden pakt dat je alles wilt weten over wie het zingt. Het overkwam mij ooit met de muziek van Eva die en gelukkig schreef daarover muziekjournalist Johan Bakker een biografie. Deze week verschijnt hij. Maar eerst gaan we naar een eigentijds kwaal en dat is stembandproblemen bij popmuzikanten. Marco Borsato is voorlopig uit de running. De populaire zanger heeft een poliep op zijn stembanden. Nu kan hij zich scharen in een rijtje bekende artiesten als Jan Smit, Frans Bauer en Caro Emmerad. We hebben het er natuurlijk de hele show al over gehad. Gerard Joling hier in de studio, gisteren geopereerd. Wist de dokter voordat hij ging opereren al dat het een poliep was? Of twijfelde hij nog wat hij zou, zou aantreffen? Wat, wat had hij anders kunnen vinden? Ja, Mathilde Santing, u maakt zich zorgen over het grote aantal popmuzikanten met uh, stemproblemen. Afgelopen week werd bekend dat Ben Sonders er last van heeft. Nou, een hele rij Marco Borsator, Jan Smit, Carol Emerald, Gerard Joling, Guus Meeuwis, René Vroger en Sander de Buissonnier. Wie eigenlijk niet, zou je bijna zeggen. Nou, het zijn met name de mensen die dus eigenlijk heel veel zingen. Dus de, de, de zwaar belaste... Zangers en zangeressen hebben er last van. Ja, op het moment dat je je stem heel erg belast, dan ga je er problemen mee krijgen. Dat hoeft niet. Het is allemaal een kwestie van uh, weten hoe je hem kan beschermen. Maar het is natuurlijk. Uh, stemmannen zijn hele kleine spiertjes. En als je ze forceert, dan is er in principe niks aan de hand als je rust neemt. Zoals met alle spieren kunnen ze zich prima herstellen. Uh -huh. Maar omdat je, als je eenmaal heel veel succes hebt. Je dag na dag, na dag na dag zingt natuurlijk, krijgt dat herstel geen kans. En als je iets wat geforceerd is, weer gaat forceren, en nog een keer gaat forceren, en nog een keer. En je moet het natuurlijk steeds meer forceren om het geluid weer te produceren. Hm. Dat... Bovendien is het natuurlijk ook zo dat er een heleboel zangers en zangeressen zijn... die tegenwoordig met orkestbanden optreden. En als je met een orkestband optreedt... Ja, dan kan je er wel drie of vier op een avond doen. Dat is natuurlijk onmogelijk als je, zoals ik... gewoon echt een concert geeft met muzikanten. Je hoeft dan alleen maar ergens naartoe te rijden. Je doet het cd'tje in de speler en daar ga en je weer. En dan betekent het dat je dus drie, vier keer op een avond misschien zingt. Wat misschien ook al te veel is. Maar ook die orkestband die kan keihard gezet worden. Er is geen enkele... Dan moet je heel Balance. hard schreeuwen eigenlijk om er nog overheen te komen. Ja, als ik je, heb de domste vraag vragen. Wat is een polyp? Een wat heel klein knobbeltje. Dus het is wat is het? is het? Een verdikking. Dus je moet je voorstellen... stemmannen zijn zo klein als een pinknageltje. Okay. En die zijn gemaakt om te trillen. En um, als ik nu ook praat... wat je doet, Wat iedereen doet, is je stuurt lucht langs je langs die stembanden, die gaan trillen... en aan de andere kant, ze sluiten, komt er dus geluid geluidstrillingen uit. Hm. En um, als je dus um, ze de, de adem niet goed aanstuurt vanuit het onderlichaam... maar gewoon zingt alsof je praat... dan ga je die lucht een beetje sturen door je... ...je keel aan te spannen, je schouders te spannen. En dan krijg je eigenlijk een beetje hetzelfde effect... ...als dat je gaat schommelen in een te kleine kamer. Die stemmandjes gaan die sinusvormige beweging maken. Schommelen in een te kleine kamer? Ja, stel je voor als je schommelt... Dan knal je tegen de muur aan. Dan knal je tegen de muur aan. Dus die stemmanden die beginnen te trillen... ...krijgen niet de ruimte in de keel om goed uit te slaan. Slaan tegen de muren op... En het klappen op elkaar. Nou, Als je een hoge C zingt... trillen ze 1500 keer per seconde. Dus je kan je voorstellen... als ze dan toch heel licht tegen elkaar aan... Knallen, wat niet de bedoeling is, dan krijg je feitelijk de handen van een bongo speler. Nou, dat, maar dat, dat u krijt het eeld. U zijn net. U zei, nou, ik vond het wel een hele mooie ja. uitleg. weer. Ja, ja, ja. u zei net belasting, dus heel veel zingen. Uh, is het ook een kwestie van techniek? Want u bent zelf klassiek geschoold, u zei net: van: Ik heb no eigenlijk nooit problemen gehad met mijn stembanden. Is het ook een kwestie van dingen leren en dat mensen daar geen tijd meer voor nemen? Nou, het is zo dat um, ik ben inderdaad klassiek opgeleid, maar ik ben ook afgewezen voor me. Eerste zanglesauditie. Ik wilde op zangles als jong meisje. Ik ben afgewezen. Oh ja? Dus er is natuurlijk, er zijn in de muziek heel veel mensen uh, bezig die eigenlijk niet goed begrijpen waar ze mee bezig zijn. Dat is gewoon een feit. Kleine dus uh, wel eigenlijk. Ja. ja. ja. Maar ja. Kan, je, kan je, het leren? Kan iemand als Adele die dus net is geopereerd aan die polyp, zou die, als ze beter les zou hebben gehad, een techniek zou hebben geleerd, zou het dan voorkomen te, zijn, te voorkomen zijn geweest? Ja, in mijn uh, visie wel. Ja. Maar het is zo dat omdat die stem van binnen zit... kan je het alleen leren van iemand die het voordoet. Nou, doe eens, wat, doe eens wat voor aan ons. Nou, bijvoorbeeld... Kijk, en dat is een beetje ook het probleem. Mensen denken, dat wordt ook echt wel gezegd. Ik heb zelf een tijdje lesgegeven op de popacademie... van het Amsterdamse Conservatorium. En daar wordt ook gezegd, en er wordt ook wel de journalisten gezegd... dat eigenlijk vakmanschap de vijand is van... Ja, bijvoorbeeld Leo dat... Blokhuis zei dat deze week. Hè? Laten we daar even naar luisteren. Erg goede stem, maar ook de maker van de grootste draak uit de popmuziek. Daar moeten we ook eerlijk in ja, maar... zijn. Um, uh, I will always love you. Is dat een draak? In de jaren tachtig was het natuurlijk meisjesmuziek. I want to dance ah, with in in alle commentaren, een... nou ook hier, niemand had een mooiere stem. Ja, maar dat klopt. Maar als je anderhalve minuut een hoge C kunt aanhouden... is het wel heel knap. Maar dan hoeft het niet per se heel mooi te zijn. Nou, dus techniek versus mooi. Het ging over Whitney Houston. Ja, ja, nou, ten te eerste vind ik het flauw... omdat de grootste draak uit de zijn ja. echt wel groter. Maar even techniek, <laughs> wel eens. techniek versus, versus oh, ja. authenticiteit. Leo Blokkers is ook iemand die feitelijk niet zoveel echt van muziek af weet. Pop zo, popprofessor Leo Blokhuis weet er niks vanaf. Maar, maar ik heb ooit een kennis gehad die zei, ik weet heel veel van muziek. En was ook een grote liefhebber van muziek, had een grote jazzcollectie. Ik zei, jij weet veel van muziek. Wat is dan het verschil tussen een majeur en een minor akkoord? Ik zei, nou, zegt hij, dat weet ik niet. Zeg nou ja, dat is les 1a. Oké. Okay. Maar dus, nu even los van Leo maar, Blokhuis. Los maar, van Leo als technisch, technisch versus autotisiteit. dit geluid maakt. En dan dat anderhalve minuut. doe ik met de juiste techniek. Ja, ja, en dat beschadigt uw stem nu niet. Nee. Maar wat doet u dan nu? Ja, dan hou je je kaken op een bepaalde stand... en ik laat lucht door bij de stembanden. Schommelen in, huh? Schommel in de grote kamer. Hé? Schommelen in de grote kamer. <laughs> Schommelen in de grote kamer. Ja. ja. En, en doe het nou nog eens als het wel, dat het wel fout gaat. Ja. Kan ik moeilijk doen, hoor. <laughs> ja. Moet ik echt even proberen om het fout te doen. Ja. Dat klinkt ook wel heel mm. ja, ja Maar dan die opmerking. Die komt natuurlijk voort uit het feit dat mensen denken. Ja, maar bijvoorbeeld dat eigen geluid van Birdy Van Adele, van Joe Cocker. Blijft dat nog overeind op het moment dat ze de juiste techniek gaan gebruiken? Absoluut. Je houdt gewoon je eigen geluid. Um, het is... Um, het heeft te maken met dus die, die ademhaling. En um, het is met name... Um, belangrijk, ja, op het moment dat je echt heel veel moet zingen, dat je dus probeert om dat bovenlichaam helemaal te ontspannen. Helemaal ontspannen te houden. Alsof je dronken bent, bij wijze van wil voorkomen op je gemak bent. En, um, je moet ja, meer gedronken dus een worden. een foutje even. van Amy Winehouse. Je <laughs> nam dat letterlijk. <laughs> <Ja. laughs> uh, dit, dit wordt Kijk, afgestraft. Het, is, het zijn allemaal eigenlijk... Uh, er is een nieuwe zangtechniek ontwikkeld door Catherine Sedolin in Denemarken. En dat is een, echt een wetenschapster. Die heeft uh, zelf ooit het advies gekregen om, om zanglessen te nemen omdat ze astmatisch is. Dat hoor je mm -hmm. wel vaker. En die kreeg Helemaal niet aan de gang, was echt geen natuurtalent. En die is um, die heeft gezegd. oké, okay, ik ga me opsluiten in een kamer met alle platen die ik kan vinden en alle boeken die ik kan vinden. En die is met name naar Pop en soul en rockzangers gaan luisteren mm -hmm. en heeft dus niet gezegd zo moet het klinken He, wat in de klassieke muziek heel erg is zo moet het klinken je mag niet lucht doorlaten je mag niet vals luchten uh, uh, ja het moet altijd op een bepaalde manier klinken dat is in de popmuziek niet zo in de popmuziek mag je klinken zoals je wil. En het, als het een beetje geraveld is... of als er he, effecten op zitten... dat is allemaal prima. En dat is zij gaan onderzoeken. En zij heeft een hele nieuwe zangtechniek he, gemaakt... waarin er eigenlijk vier mondstanden zijn. Um, je zou kunnen zeggen... de eerste is eigenlijk zoals ik het klassiek heb geleerd... zoals Julie Andrews... Perhaps I had a wicked childhood. De tweede is curbing. Dat is eigenlijk wat we het meeste nu horen op de radio. Is... Zoals oh ja. wat Adele doet. En, uh. ja. Eigenlijk de meeste. Dan heb je nog de overdrive. Die, gaat, die wordt al meer metalig. Die heb ik moeten leren voor mijn Sinatra project. You make me feel so young. You make me feel so... Dat is al meer metalig. Mm -hmm. En dan heb je nog de meest metalige. Uh, in mijn ogen is dat wat Billy Holiday doet. I know. I've got this sentimental feeling. Maar je kunt And het dus alle vier. I love you. Als je ja. maar gewoon weet wat je moet doen. Dat is techniek. Ja, maar is mooi. het ook niet zo dat die mensen gewoon uh, uh, geld willen verdienen... en te snel te veel willen doen? Moet je niet gewoon zeggen van het gaat goed, met ik doe rustig gaan, dan hou je ook je stem heel. Nou, of is dat is... te simpel? Nou, ik denk dat ze gewoon... Um, dat je pas echt heel veel plezier hebt in musiceren... als je ook op al je plekken goede professionals naast je hebt. Dat zie je aan Adele nu ook. Adele kan best wel genoeg geld verdienen. Maar kennelijk heeft ze haar plezier... in het muziek maken al een beetje verloren. Want die gaat vijf jaar wat anders doen, hè? Precies, die gaat vijf jaar iets heel anders doen. Heel verstandig. Verstandig, maar ook verdrietig. Bedoel, ja. Ik zing dertig jaar, ik heb het mooiste leven. Ik vind zangeres zijn, muzikant zijn... is een fantastisch leven. Maar die komt over vijf jaar weer fris uit een hoentje terug. Dat is de vraag. Of ze... Je bent toch altijd wel heel afhankelijk... van een team van mensen om je heen. En uh, het feit dat ze er nu al zo weinig... Ja, ik, had, ik was nooit vijf jaar gestopt met zingen. Ik kan geen dag zonder zingen. Mm. Ik vind het verdrietig nieuws. Het betekent, en dat zie je natuurlijk ook... dat mensen die heel erg veel succes hebben... dat ze vaak of het resulteert in een burn-out... Mm. of het resulteert in een stemoperatie... of het resulteert in een drugsverslaving. Dat is niet de bedoeling. Dat nee. zou eigenlijk... Um, goede mensen om je heen. Dat is heel belangrijk. Want het zou toch zo no. moeten zijn dat als je dan zangles neemt... dat je dan juist je stem meer kan gebruiken... en ergo dus ook meer kan verdienen. Dus je zou toch eigenlijk tegen iedereen zeggen... neem zangles, zodat je meer... Klinkt hebt heel carrière. simpel. Heel nou, kort er nog. is dus te weinig kennis in huis. Bijvoorbeeld op het Conservatorium Amsterdam Popacademie... krijgen zangeressen een half uur... Zangles in dat de is week. In het tweede jaar krijgen ze een half uur. In de week. En in het derde jaar gaan ze lesgeven. We moeten naar het nieuws van half drie. Daarna blijven we in de muziek. Dan gaan we, praten, uh, we praten nu over Eva Cassidy. Wat is het geheim van haar betoverende stem? Muziekjournalist Johan Bakker schreef daar een biografie over. Dat gaan we straks allemaal horen. Met psycholoog Steven Pond bespreken we de vraag hoeveel je moet investeren in criminele jongeren. Waarvan je weet dat ze eigenlijk niet beter zullen worden. Maar nu is dus het nieuws met Dick de Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Schultz ontkent dat er geld voor het spoor... naar de aanleg van wegen is gegaan. Ze reageert daarmee op conclusies van een parlementaire commissie... die onderzoek deed naar onderhoud en vernieuwing op het spoorwegnet. De commissie vindt ook dat minister Schultz de Kamer onvoldoende... over de spoorbudgetten informeert en dat een toekomstvisie ontbreekt.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Te gast zijn vandaag zangeres Mathilde Santing... die vlak voor het nieuws uitlegde... waarom zoveel popmuzikanten vandaag de dag last krijgen van hun stembanden... en wat eraan te doen is. We spraken ook met de opgestapte stadsdeelvoorzitter Jan Markering uit Rotterdam... over de vraag waarom hij zijn buik vol heeft van de politiek... binnen de Partij van de Arbeid in Rotterdam. En we gaan praten met Johan Bakker, muziekjournalist... over de biografie Over the Rainbow, over Eva Cassidy. En Steven Pons neemt de rubriek Achter de Voordeur voor zijn rekening. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DDD... Of bezoek onze website. Dit is de dag. Punt nu. Johan Bakker, wanneer hoorde jij Eva die voor het eerst zingen? Dat was in het uh, jaar 2001. Ik kreeg de CD Songbird toegestuurd ter recensie. Ik had er niet veel fiducie in. Het zag er een beetje amateuristisch uit. Een vies bruin covertje en een Polaroid-foto. Ik dacht, wat is dat? Ik ging toch luisteren en viel van mijn stoel uh, van verbazing. Het was het beste wat ik ooit gehoord had. We hoorde dit nummer. Dat is niet het, uh, het eerste nummer van die cd. Dit is een van de, van de nummers. Dit is het vierde nummer. Vierde Wayfairing, nummer. Wayfairing, Wayfairing. Ja. ja, Laten we even een stukje luisteren. Tot ze beginnen te zien. Toverende aan deze stem voor jou. Nou, wat je hier heel mooi hoort, is uh, uh, dat, dat ze veel meer in haar mars heeft dan je nu al hoort. Het is uh, de, de belofte van wat er, wat er komen gaat. En het eind van het nummer pakt ze geweldig uit. En uh, met die kennis en je luistert dan, dan weet je, oh, wat gaat hier straks gebeuren? Je hoort gewoon een stem waarvan je weet, ze kan eigenlijk anders. Vol verwachting. Vol ja. verwachting Mathilde Santing, jij bent ook wel fan van Eva ja, zeker. Wat vind ja. jij mooi aan haar stem? Ja, ze heeft een heel mooi uh, wit geluid eigenlijk... maar ook een heel mooi zwart geluid. Ze, ze kan zingen alsof ze wit is, ze kan zingen alsof ze zwart is. Ze is heel soulful. Maar ook heel romantisch. En ja, het is heel warm natuurlijk. Heel, ja, het is ja. wel een prachtige stem. Heel veel mensen denken ook dat ze een zwarte zangeres was. Als ze haar voor het eerst horen. Oh ja? Zelfs zwarte muzikanten denken, oh, dit is één van ons. En dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Dan zien ze haar lopen en dan, oh, ben jij het. Maar ja. zijn diegenen die net in de bezemkast aan het zingen was? Ze was al overleden hè, toen jij die cd kreeg. Klopt, ja, toen was ze al, uh, al vijf jaar overleden. Ja, ja. wat is op, op vrij jonge leeftijd, 33 jaar geleefd, ja. is, is overleden aan borstkanker. Tijdens haar, ja. uh, tijdens haar leven is ze eigenlijk niet heel beroemd geweest, maar daarna wel. Des te meer. Ja, zeker. Hij, en dat begon in Engeland. Hoe kwam het dat ze daar doorbrak? Uh, kennelijk uh, raakte zij een snaar bij, bij de Britten. Uh, de cd werd in Engeland uitgebracht omdat de platenmaatschappij daar dacht... dit is wel iets voor het Engelse publiek. Die houden van uh, folkballets, die houden van uh, luisterliedjes. Echt muziek waar je voor moet gaan zitten. Uh, ze, hadden, uh, de, de, ze, ze komt oorspronkelijk ook uh, die familie uit Ierland. Ze heeft dus een uh, Europese achtergrond. Het is nog niet echt een Amerikaanse zangeres wat dat betreft. Uh, de grote doorbraak kwam uh, dankzij het programma Top of the Pops, een televisieprogramma. Mm -hmm. Daarin werd een uh, clipje van haar vertoond waarin ze zong Over the Rainbow. Nou, uh, je kan het een draak van een nummer noemen, maar <laughs> zij ze zette het geheel naar haar hand. Uh, waardoor het plotseling helemaal van de grond kwam en het een ijzersterk nummer werd. En waardoor ook plotseling die tekst in een geheel nieuw licht uh, kwam te ja, staan. Eigenlijk. Want eigenlijk vond ze bijna alleen maar covers. Hè? Ja, bij, klopt. bij heel weinig eigen werk. Je bent voor haar, je biografie ben je gaan praten met mensen uit haar uh, met haar? uit haar omgeving. Wat, wat, wat voor een beeld rees er van haar op, uit die gesprekken? Een heel veelzijdig beeld. In ieder geval, uh, wat, wat, wat, wat heel erg belangrijk was... is dat ze authentiek was, ze was heel puur. Uh, u vroeg in het begin van de uitzending... naar uh, aantallen boeken die ik zou verkopen. Nou, dat soort vragen stelde zij zich nooit. Uh, ze vroeg zich niet af, hoeveel cd's uh, zou ik kunnen gaan verkopen? Hoeveel succes kan ik krijgen? Hoeveel geld kan ik verdienen? Dat telde voor haar absoluut niet. Het enige wat voor haar telde was haar kunst, haar muziek... Uh, ze wilde zo goed mogelijk muziek maken. En als iemand het mooi vond, dan was het fijn. Als iemand het niet mooi vond, even goede vrienden. Maar het ging niet om het geld, het ging puur om de kunst. Ja, maar ze was ook heel erg verlegen, hè? Las ik in uw ze bon was inderdaad ook, ook heel erg verlegen. Ze had eigenlijk, eigenlijk ja. gewoon ook wel ontzettende angst om dat podium op te gaan. Klopt, elke keer vond ze het doodeng om het podium op te gaan. Anderen moesten haar echt bij wijze van spreken opslepen. Ze vond het ook heel erg om, om een mooie jurk aan te trekken. Ja, dat wilde uh, ze ook niet, hè? Nee, nee gewoon de dagelijks te... kloffie, ging ze, ging ze staan... Uh, Uiterlijk schijn deed er voor haar niet toe. Het ging puur om de schoonheid van het lied. En uh, ja, ze deed dus ook helemaal niks aan marketing. Ze kreeg wel heel veel kansen om, om door te breken. De, de platenbaas van Blue Note Records heeft haar aanbod gedaan. Maak een jazzalbum voor Blue Note en uh, we gaan je heel erg groot maken. Mm -hmm. En haar reactie was, ik heb geen zin me te beperken tot jazz. Ik uh, kan meer dan alleen jazz. Ik wil ook gospel, ik wil ook blues, ik wil ook folk doen. Uh, jammer, dan, dan, dan maar niet. Nee. En ja. zo ging het aan haar neus voorbij. Anders, ja. anders was ze de Nora Jones geworden. Ja, dat de... was ze zeker al tijdens haar leven doorgebroken. Laten we even naar een, een, een compilatie van een aantal van haar nummers luisteren. Van uh, een aantal nummers van Everkessen... Kessen, die zei eigenlijk van ja, ze wilden zich niet beperken. En dat was eigenlijk misschien ook wel het probleem. Want daardoor kon ze ook niet echt op één plek doorbreken. Nee, dat was zeker in Amerika het probleem. Uh, Amerikanen houden er niet van uh, dat je heel veel kan. Uh, ze nee, willen liever dat je één bepaald, bepaald genre helemaal beheerst en dat je daar goed in bent. En dat vinden ze heel erg fijn. Uh, in Engeland was dat een veel minder groot probleem. Uh, vandaar ook dat die, die CD Songbird. Uh, die bestaat uit heel veel verschillende soorten muziek, dat die juist in Engeland wel aansloeg ja. en in Amerika uh, eigenlijk in het begin zeker helemaal niet. Nee. Maar thans Santin, kan je jezelf dus zo in de weg zitten als als zangeres. Nou ja, kijk, dan heb je het over marketingdingen. Ik vind zelf marketing is heel iets anders dan muziek maken. Maar jij ja, wil zet... toch verkopen? Ja, maar toch, je houdt je daar echt niet mee bezig. Nee, oh, nee ik vind muziek is zo'n prachtig domein, het is zo fantastisch en je hebt ook. Ja, dat is zo'n eigen wereld. En um, die verlegenheid herken ik heel erg. En de afkeer van marketing herken ik ook heel erg. Maar je zult ik... toch wel moeten, wil je iets bereiken? Want u wilde toch ook dat mensen uw platen en uw cd's gingen kopen? Ja, toch is het mij ook wel heel erg in de schoot geworpen, hoor. Ik had als jonge zangeres eigenlijk op mijn twintigste... besloten om geen zangeres te worden. Oh. Ik was muziekwetenschap gaan studeren in Amsterdam. En um, eigenlijk ja, door toeval, doordat ik... Een, een machine tegenkwam. Ik speel er nu weer mee. Ik ben nu Anniversary Tour aan het doen. Ik heb de machine weer op het podium staan. Ik zing er wat mee. Maar eigenlijk uh, had ik ook besloten van ik doe het niet. Ik wil het niet. We zagen natuurlijk ook in die tijd al dat de zien werd opeens een industrie. Het werd opeens heel gelikt. Er werd ontzettend veel geld verdiend en ik denk dat sommige mensen intuïtief al aanvoelen... Dat... Dit, gaat mij niet, dit gaat mij niet bevallen. Ja. En ik was daar ook een van. Maar ik kreeg zo'n grote kans. En ik kreeg zo de kans om op eigen vleugels te gaan vliegen. Dat ik dat succes ook gebruikt heb om al die verschillende stijlen. Ik heb ja. ook folk en gospel en jazz en pop en alles gezongen. Maar ik kreeg ook die kans. Ja. Johan Bakker, is dat wat, wat haar ook weer hield... Nou, uh, dat, is, dat heeft wel te maken met, met haar succes. Uh, juist toen, toen uh, begin 2000... toen had je in uh, Engeland de situatie... dat uh, mensen eigenlijk spuugzat waren... van al die zangeresjes die het podium op werden gesleurd... en die allerlei dansjes. en Het zag er allemaal heel gelekt uit. Maar zingen konden ze niet werkelijk. En dat, dat ze juist iemand zagen die gewoon met de gitaar op schoot... Al keek ze dan naar de grond, toch uit, uit het diepst van haar ziel een prachtig liedje zong. Uh, en daardoor werden de mensen gewoon echt weer helemaal geraakt. Ja. En ze wisten, we willen gewoon weer luisteren naar een mooi liedje. En dat heeft Iva zeker bewerksteld. Want in haar kielzorg zijn al die andere zangeressen die we nu weer kennen. Zoals hè, Adele, uh, Katie Melua, allemaal zangeressen die Iva die als voorbeeld zien... Uh, die hebben dat allemaal nagevolgd. Ja. Ze zijn, na haar dood is dus ook nog al het werk wat er ooit van haar was opgenomen, min of meer uitgegeven. Vervolgens is er ook ruzie ontstaan hè? tussen haar familie en de muzikanten over de rechten en, en allemaal gedoe, eigenlijk ja, dingen die zij nooit had gewild. Nou, dat is ook precies de reden waarom er tot nu toe nog steeds geen biografie van haar verschenen was. Uh, uh, de uitgever waar ik nu bij zit, die, die, die zei dat deze biografie had er eigenlijk al veel eerder moeten zijn. Maar uh, zowel de bandleden als de, als de familie. Uh, wil eigenlijk niet de vuile was gaan, gaan buiten hangen. Dat was eigenlijk de reden dat ze dat hebben tegengehouden. Hmm. Om dezelfde reden is ook een uh, bekende filmmaker als Amy Redford... die uh, geprobeerd heeft om een film, een biografische film... over het leven van Eva Cassidy te maken. En met niet de minste, uh, ze had uh, Kate Winslet al gevraagd... Oh. Als, als de hoofdrol uh, voor, voor Eva. En dat was eigenlijk al in, kan in kruiken tot de familie zei... ja, maar sorry, uh, dit verhaal willen we gewoon niet naar buiten brengen op deze manier. Maar en dan Want, is het verhaal van na haar dood en, en, vooral, de, ja, en, en de, de, de ruzie weg, maar, over de rechten. Precies, ruzie naar de rechten, ja, en, maar ook... ook uh, uh, uh, het, is, het is een politiek spelletje eigenlijk wat, wat er gaande is. Uh, als jij tegen een familie zegt... ik vind deze, deze cd de beste van Iva... dan kijken ze soms bedenkelijk. Want dat, is dan net, dat past dan niet in hun straatje. Hm. Je hebt cd's waar vooral het folkrepertoire centraal staat. En je hebt andere cd's waar meer het, het stevige repertoire... Ja. Uh, maar hoe kon nu uh, dan ja? die biografie maken? Want u moest wel met al die mensen Nou, ik was aan. wel op eieren lopen inderdaad. Ja? Uh, ik, ik, heb, ik ben begonnen bij de, bij de bandleden. Uh, die hebben hun verhaal gedaan. En, en daar schrok ik behoorlijk van. Hoe heftig dat eraan toe was gegaan. Dat... Uh, uh, dat ze zich erg benadeeld voelen. Ze hebben de na Ivas dood de banden aan de ouders geschonken als een cadeautje. Kijk, dit zijn de opnames van, van jullie dochter. Mm -hmm. En uh, niemand realiseerde ze zich dat, dat na haar dood uh, dat enorme succes zou gaan komen. En toen dat een keer kwam... Uh, uh, hebben de ouders uh, min of meer de spelregels veranderd en gezegd... Uh, ja, sorry, Iva uh, had geen testament. Dus dat betekent dat, dat uh, haar nalatenschap in ons bezit is. Dus alle, alle geld wat binnenkomt, gaat ook naar ons. Ja. En dat gaf natuurlijk hele scheve ogen bij de muzikant en de producer... die die banden zomaar had weggegeven. Goed. nou Een nou, verstand dat dat... van marketing, denk ik. Ja. Ja. <laughs> ik moet nog even wat corrigeren. Wij hebben net in het gesprek gezegd dat... Uh, um, uh, Adel vijf jaar gaat stoppen, dat schijnt niet te kloppen. Op Twitter worden wij nou, handig gelukkig. gecorrigeerd. Dus, uh, gelukkig. Wees gerust, dat bericht klopte niet, wordt gezegd. We gaan even luisteren naar de nieuwste cd van Mathilde Zanting. Luck be a lady. En dan luisteren we naar het nummer How Little We Know. How little we know How much to discover What chemical forces flow from lover to lover? How little we understand what touches off that tingle, that sudden explosion when two tingles intermingle. Who cares to define what chemistry? This is who cares with your lips on mine How ignorant bliss is as long as you kiss me And the world around us shatters How little it matters How little we know to define what chemistry this We know van Mathilde Santi. Achter de voordeur. No, sir. Vandaag met de ontwikkelingspsycholoog Steven Pons. Steven, de jeugdzorg gaat vanaf komende zomer jonge criminelen vanaf 15 jaar volgen met enkelbanden. Ja. Wat is precies de bedoeling? De bedoeling is dat uh, jongeren die zelf wel een gedragsverandering willen, dus daar begint het al mee, dus die willen ontsnappen aan hun leven, dat die uh, geholpen worden daarmee door ze via die emkelbanden beter aan afspraken uh, uh, te houden. He, de, het onderbuikgevoel is ja, maar die rotjongens, die moet je gewoon in de, in de bak smijten en dat, dat zullen ze dan maar leren, weet je wel? Dat de, een beetje onderbuik praat. Maar het onderzoek blijkt. Uh, wat ik een mooi woord vind, detentieschade... dat als je jongeren jong in de gevangenis gooit... dat ze daar uh, twee keer zo'n grote kans op recidieven hebben... dan dat je ze bijvoorbeeld een taakstraf geeft. Ja, ja, maar... Dus ik sprak vanmorgen iemand van uh, jeugdreclassering... die zei van ja, dan wordt dat gezien als een beetje schoffelen. Maar als je nou gewoon naar de recidieve kijkt... dan uh, uh, moet je ze niet al op, op die jonge leeftijd in de, in, de, in, de, in de cel smijten. Want daar wordt ze niet beter van heel plat de ja. er lopen ze nog op. En dan worden het, he, dan zijn er nog kinderen... en dan worden het volwassenen. Nou, en dan heb je de pop aan het dansen. Maar dan heb je aan de bron de fout gemaakt. Ja, ja. Even voor de helderheid, het zijn geen jongens die een keer iets gestolen hebben in de winkel. Het gaat nee. een vrij zware criminelen. Nou, Althans, zware ze criminelen... hebben vrij ernstige dingen gedaan. Zwaar, vrij ernstige dingen gedaan. Of vaak je normaal gesproken gedaan. Waar een, een, je normaal gesproken gewoon een gevangenisstraf voor krijgt. Ja, of een taakstraf. Of een uh, ja, ja een, gevangen, ja, ja, ja. Ja, nee, een gevangenisstraf, Want als je, als je je niet aanhoudt... Dus, dan ga je, uh, krijg je, kan je alsnog zelfstraf krijgen... Maar dat is een beetje raar, want als je zegt... ik wil zelf veranderen, dan is het ook logisch dat je eraan houdt, toch? Of is dat te simpel? Ja, maar goed, de, de impulscontrole is niet altijd helemaal up-to-date uh, bij de jongens. De impulscontrole? Nou ja, dat, je, dat, je, hè? dat je, uh, uh, je niet altijd je impulsen... Uh, kunt beheersen, ook al wil je dat wel. Nou, dat kan niemand, hè. Elke roker die weet hoe dat werkt, van ja, je, weet, je wil het niet, maar doe het toch. Althans, Ja, nou, dat hebben die jongens ook. Ja, nou ja, het is natuurlijk bekend, ook door hersenonderzoek komen ze nu achter, dat de hersenen pas volgroeid zijn als je 26 bent. Ja. En dat je tot die tijd eigenlijk gevoelig bent voor kicks en ja. beloningen. Ja. En inderdaad, die impulsen niet zo goed kan beheersen. Dus nou, en ook wel voor is... straf, hoor. Dus tot elf jaar zijn de, zijn de hersenen meer gevoelig voor beloning. En vanaf een jaar of elf, twaalf, iets meer voor straf. Maar dan hebben we het niet over uh, uh, de gevangenis. Er zijn trouwens twee soorten enkelbanden. Je hebt de, die, die uh, via de radiogolven werken. Dat wil zeggen dat als je buiten het gebied valt, dan, begint er een, hè, dus dan krijg je een piepertje. Of, hè, dan... Want dan is er een gebied waar je niet mag komen omdat er nee, daar te veel nee, leidingen zijn. Nee, nee, dan ben je dus bijvoorbeeld, je zou thuis zijn... Maar uh, daar ben je dan niet. En je hebt ook de GPS banden en dat dan zeggen: je mag daar niet komen. Dus, he, dus je hebt een gebod. Gij zult daar niet komen. Ja. Of oh, sorry, het gebod: gij zult hier zijn, namelijk thuis. Of het verbod: je zult daar. Niet zijn. Ja, en dat, Functioneert het al of moet het echt nog helemaal beginnen? Nee, het functioneert. Uh, het functioneert. Er zijn al proeven. Hè? Dus, uh, dus er zijn nu zo... Kijk, het gaat over kleine aantallen. hoor. Het zijn nu 25 jongeren. Hè? Omdat er nog al wat aan, aan voorwaardig voldaan ja. moet worden. Ja, wat vind er je ervan? Het is geen even voor de goede orde. Ja, dan... Het is een controlemaatregel. Het is een uh, maatregel. Kijk, als je, als je die jongeren wil helpen, moet je twee dingen doen. Vrijheidsberoving, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant de gedragsverandering. En wat blijkt, als je vrijheidsberoving zonder gedragsverandering... dan krijg je die detentieschade. Dus die gedragsverandering prima, hè? een soort wraak van de maatschappij. Van de, wat heb je nou gedaan? Maar als je niet aan die gedragsverandering ook werkt... dus dat is weg van onderbuik. Maar dat, dat is het werkzame bestanddeel. Niet die gevangenisstraf. Nee, maar is het is natuurlijk wel een straf, want als je niks gedaan hebt, krijg je het niet. Nee, nee. Dus het is ook goed hè? Zo voor, voor ons voor rechtvaardigheidsgevoel. Maar als je die jongeren wil helpen... Zou je altijd die twee sporen ja. moeten volgen. Jij vindt het een goed, en, goed een middel? Ik vind het een goed middel, omdat blijkt... Het moet, het, het, uh, dat het zeer sporadisch wordt ingezet. Dat het bij jongeren gebeurt die daar zelf... Uh, uh, open, open voor staan. Die dus elke week krijgt, krijgt de jeugdreclasseerder een uitdraadje... met hey, je zou om tien uur thuis zijn, je was om kwart over tien thuis, leg uit... He, dus dat, dat gesprek. En ik weet heel goed dat we dat niet willen, omdat we een soort stoere praat hebben. van ja, maar die jongens moeten voelen in de opvoedkampement. We weten gewoon dat het niet werkt. Hmm. En dit is een mooie tussenvorm. waarin dus die. We, he, dus we zullen, zullen het je laten voelen, maar aan de andere kant hebben we aan de hand van die uitdraai... en aan de hand van alle andere dingen ook nog gesprekken met je. Sommigen zien dit als een statussymbool, heb ik me laten vertellen. Ja, je hoort het pas bij uit je, maar... je enkele enkelband zeker, zeker, maar dat zijn dan de jongeren die, die hem ook niet zullen krijgen. Dus hardcore criminals. Het gaat om de jongeren die aan de linkerkant van de schutting kunnen vallen... aan de rechterkant van de uh, schutting kunnen vallen. Ik dat zij de meelopers bijvoorbeeld. Die, die misschien overblij blij zijn dat ze gewoon naar huis kunnen. Ik weet nog, vroeger uh, was er een vriendengroepje... die wilden allemaal op karate. Dus ik ging naar huis, en mag ik op karate? En ze, mijn ouders zei, nou, dat doen we niet. En ik was blij, dat, want ik wilde helemaal niet. Maar Alleen, ik kon die druk dit eigenlijk niet aan. En dat is hier ook, hè. Dus ja, jongens, ik moet naar huis, want ik heb een, ik heb een enkelband. Uh, en daardoor uh, uh, uh, ze, ze, ze kunnen ze ook geholpen worden om, uh, ze, om zich ja. uit die omgeving los te rukken. Jan Markering, enthousiast? Ja, dat lijkt mij een, een goed middel. Uh, zeker als je daarmee kan gaan sturen in wat er uh, wel gebeurt. En, uh, en nogmaals, ik ben een erg groot voorstander van, een, van de verleiding van het positieve. En ik denk dus dat je hiermee positief gedrag inderdaad gaat uh, stimuleren. Oh ja. En we weten gewoon door onderzoek dat het twee keer beter helpt dan detentie. Hè? Ja, daar geloof dus ik niet. Ik bedoel... Dat geloof je niet? Nee, in detentie geloof ik helemaal niet. Maar je nee. gelooft nee, in, in detentie. Nee, nee. nee, maar ik bedoel, we kunnen wel denken: ja, maar Nooit op deze gevoel. leeftijd niet? Nee, op deze leeftijd is niet. En op uh, latere leeftijd uh, bij mensen die een geestelijke leeftijd hebben die overeenkomt met hun eigen leeftijd. O, daar moet ik heel lang over nadenken. Nee. Ik dat snap. <laughs> maar het is maar, maar vanaf 15, hè? Er ja. zijn geen kinderen van 12. Ja. Ja. Dus vanaf 15 en dan nog. Het gebeurt trouwens al. Hè? Er zijn al uh, een paar pilots in België, maar wordt het ook al gebruikt, meen ik. Ja, het gaat waarschijnlijk uh, niet voor iedereen werken. Er is ook een groep waarin nee. niet zal werken. De, de on Kijk, elke maatschappijvorm heeft een groep die niet mee kan komen. Ook als je in een boerenmaatschappij... heb je ook mensen die niet mee kunnen komen. Nou, en wij hebben ook een maatschappijvorm waarin het academische... dus het veel met je hoofd doen, dat is leidend. En er zijn een hoop jongeren die kunnen niet meekomen. En er zijn ook jongeren die kunnen links of om rechts omvallen... en er zijn jongeren die gewoon meekomen. Ja, en het gaat hier om die om de jongeren die links, om, die links af kunnen vallen... dus die meegezogen worden in, in, in die rotzooi. Want links maar is weer. dan de verkeerde kant. En ja, en dat die loopt. Dat is die naar een kijkt. Dat is aan ja. andere kant van ja, Nee, is dat rechts, zijn voor de kijkers ja. Ja. Nee, Dus dat is uh, uh, voor die jongeren geldt het. En, en maar die groep of, die dan uh, links staat of rechts, althans, ja. die, met wie het ja. niet goed komt, dat moeten we daarmee. Nou ja, kijk, uh, uh, dat is. een. Uh, hoe hard het ook klinkt, die, die, die, die groep, die uh, zal er in elke maatschappij zijn, die, die niet mee kunnen komen. En dat wil niet zeggen dat je stop, moet stoppen. Met uh, voor ze zorgen en programma's op ze loslaten. Maar er zal nooit een dag komen waarin we de reclassering of de jeugdzorg op kunnen heffen. Omdat we zeggen: nou, nu hebben we het allemaal nee. helemaal voor elkaar. Die zal er altijd zijn. Maar die moet je gewoon opsluiten. Nee, nee daar moet je ook zorg voor hebben. He, dus, uh, maar bijvoorbeeld die 600, die, 600 zware he, dus die 600 jongeren in Amsterdam... blijken bijvoorbeeld heel gewoon gedragsstoornissen, hmm. Heel veel jongens met gedragsstoornissen. Dus wat doe je met... Uh, dat ze zijn eigenlijk een beetje gehandicapt. En je zegt ook niet tegen: ja je bent gehandicapt. Nou vette pech, daar ga je ook voor zorgen. Ja, ook al op een andere ze manier. nooit meer niet gehandicapt zijn. Nou en hier geldt eigenlijk hetzelfde. We gaan onze dichter bij de dag vandaag, Kasper Peters. Kasper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een uitzending met muziek erin en ook oh. nog een gedicht. Ja, maar er waren zoveel mooie zinnen, dat ik heb bijna twee gedichten af. Maar ik zal degene die het meest af is, zal ik eventjes voorgedragen. <laughs> Heel graag. Uh, die heet natuurlijk Zangvogel. In verband met de heert komt die? Zangvogel. Ze verdween op het hoogtepunt van het feest. Dat doen mensen wel vaker, verdwijnen voor je door de modder loopt voordat er met macht en geld wordt gesmeten. In elk café zoemt een vraag tot we dronken zijn... wie wordt beroemd na de dood? Want als je leeft, wordt je hit in de tijd alleen minder. Je bent dan vergeten te verdwijnen op het feest. Zoals een politicus vol kracht en nieuw elan... grijze haren krijgt na een tijd... en niet vooruit komt in de modder. Niet alleen op feesten kan je verdwijnen voor het hoogtepunt. Ja... Dankjewel, Casper Peters. Jan Markering, u heeft helemaal geen haar. Nee, ik heb helemaal geen haar. <laughs> en, uh, ik heb bijna spijt. <laughs> ja. <laughs> Goed, we zetten het gedicht op de website. Dit is de dag, punt nu. We gaan onze gasten bedanken. Zangeres Mathilde Santing legde uit dat veel eigentuïse stembandproblemen... eigenlijk best voorkomen kunnen worden. Johan Bakker vertelde over de biografie van zangeres Eva Kessery. Jan Markering zegt de Partij van de Arbeid vandaag vaarwel. Zijn er eigenlijk niet heel veel mensen die zeggen... joh, je moet toch blijven? Ja. Ja, maar die negeert u. Nee, nee, nee. Ik, ik hoop dus dat die mensen zich ooit gaan verenigen in een progressieve stroming. En, en dan, dan ga, ga ik daarbij ja. staan, tussen staan, voorstaan, alles. En ja. Steven Pont was er ook. Na het nieuws horen we hoe Elko Brinkman, de voorzitter van Bouwen Nederland, aankijkt tegen de ophef over de Poolse werkers in de bouw. We hebben hem nog niet gehoord over het meldpunt over Polen, die er een potje van zouden maken. We gaan luisteren naar het nieuws van drie uur, daarna zijn wij u terug. Tot zo.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 Niets is onmogelijk met Monta-parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash Monta. Dit is Radio 1.